Torien Bouwman met het NOS Journaal. De politie denkt dat de ontvoering afgelopen nacht in Breda... een gerichte actie is geweest. Dat zegt een politiewoordvoerder. Er is sporenonderzoek gedaan... en ook heeft de politie getuigen gesproken die de ontvoering hebben gezien. Een 24-jarige man werd rond middernacht door meerdere mensen... in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein... bij enkele sportclubs in Breda. Volgens de politie hadden de daders wapens bij zich... en droegen ze bivakmutsen.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 In Zumi, in het noordoosten, kwamen drie agenten om het leven die op straat patrouilleerden. Rusland zegt gisteren en vannacht ook 108 Oekraïnse drones uit de lucht te hebben geschoten. Er is geen link gevonden tussen de vernielde glasvezelkabel in de Oostzee... en het schip dat gisteren in Noorwegen aan de ketting is gelegd. Het Noorse schip is onderzocht en de Russische bemanning is ondervraagd. De Noorse autoriteiten hebben het schip weer vrijgegeven.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 E se yo muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se yo muoio da partigiano Tu mi devi seppellir Seppellire la su in montagna oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao Seppellire la su montagna ...sotto l'ombra di un bel fior... En questo is het fiore del partigiano. partigiano. bella ciao, ciao, bella ciao, ciao bella ciao. ciao. En questo is het fiore del partigiano. Morto per la libertà. Era verde. Bianca en Rossen, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Es opianco de la bandiera, c'era scritto Liberta. Esulanco. Als je naar de bed kijkt vanuit de studio in de tolweg 10 huis. Dat is het lekker weer hier in stand voor. Je hebt het al eerder gezegd, ik ga het op 8. Zonnetje schijnt, strandapiews worden weer opgebouwd uit. Kan niet op, hè eigenlijk.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 Nou, wat gaan we in dit uur doen? Nou, de tweede helft van de voetbalwedstrijd van uh, ST Zandvoort tegen EVC. We hoorden net van uh, Piet dat het uh, met rust 0-0 stond. En uh, zo dadelijk schakelen we weer naar Dijkjesveld voor de tweede helft. Hebben we de Pit reports Ja, rendeloos en hij is weer zo uh, rond en erbij kwart over vier. zal waarschijnlijk ietsje later worden, Rendel. Dus als je luistert...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 De walsbare plaat uit 1999, alweer op een zonnige zaterdagmiddag bij ZFM. de de Kerstjes, Kerstjes 1999. Piet is bij de voetbalwedstrijd lekker begonnen aan de tweede helft. we staan 1-0 voor, uh, door Otman Vertoets, die het uh, eerste doelpunt uh, van uh, de wedstrijd gescoord heeft. 1-0 dus, uh, bij Dijntjes zometeen daar veel meer over. Van uh, Piet Pijper als we hem na deze plaat gaan draaien. En hier komt dat simpeltje uit wat gebruikt is door uh, Kerstjes in de vorige plaat.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 heb ja, je die sample hè van die plaat Van mij mag wel vaker uh, dit soort uh, muziek uh, uitkomen, toch? De simpel gebruikt door Kerstjes in uh, 1999 met uh, Kerstjes 99. En dit was uh, in It Hurt's Just A Little, de single van uh, Donna Summer... van heel veel jaartjes daarvoor. We gaan... Uh, uh, wacht even, dit gaat er niet helemaal goed. We gaan uh, voor de tweede helft uh, van uh, de wedstrijd FC Samford... Tegen EVC winnaar Duitsersveld, toen naar Piet Pijper. Want uh, ja, ik uh, zei eigenlijk net uh, aan de telefoon... Piet, ik uh, praat naar je toe, maar ik had eigenlijk moeten zeggen... Ik praat naar je toets. Oké. Okay, oké. Okay. Okay, nou, <laughs> want uh, jij hebt uh, goed nieuws over een uh, doelpunt ja, uh, gescoord. Ja, ja, we zijn, we zijn uh, zeg maar, uh, ongewijzigd uit de kweatkamer gekomen. Het is nog steeds een heel mooie ambiance hier, heerlijk zonnig weertje. En uh, Zandvoort uh, ging meteen in de, naar de rust en aanval.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 EBC ook wakker uh, geworden natuurlijk, want die uh, moeten, kunnen ze ook geen verlies veroorloven. Een corner nu van de EBC, wordt weggekopt voor onze goal, een nog een keer weggekopt. En, dus er staan 1-0 voor, dus dat is een mooie opsteker, zo vlak naar rust en die, uh, die kunnen we wel hebben. Zeker, die hadden ze even, die hadden ze even niet verwacht, uh, de EBC spelers. hadden ja, ze even niet verwacht. De EBC in de aanval weer en dat wordt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 Ja, dus daar zit ik op het moment. Ik zit op het land in een heel gezellig cafeetje aan het Vrijdhof. Zo! En, uh, ik heb mijn andré Rieu nog niet voorbij gekomen, huh? maar ik zie er ook zelf de Vogelstruis. Misschien kennen mensen het wel. Uh, aanraden. Oké, okay, ja, het, het klinkt heel ja. erg uh, andré rieu achtig uh, hoe heel het erg andré rieu achtig absoluut. Ja. Ja, dus uh, helemaal goed. Nou en, ja, helemaal, helemaal mooi, hè. daar in de Maastricht. Uh, een beetje, beetje temperatuur, een beetje aangenaam. Ja, nou, gewoon uh, het is koud, maar het is lekker zonnetje, dus het is heel goed gedoe in, in, in dit dorp, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, je, je kan het slechte treffen, toch? Nou ja, gewoon het is uh, voor het eerst uh, dat ik op een zaterdag in een winkelcentrum loop jongens, dit dus is uh, voor mij ook allemaal heel erg nieuw. En, uh, en het is best wel heel erg druk hier in de stad. Dus uh, best wel heel gezellig. Ja, nou het bevalt bevalt volgens mij wel uh, die, ja, absoluut, die weekenden nou, vrij. Ja, ja.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 We hebben net de kamer we zijn we binnen geweest we hebben het bad gezien. Dat wordt, uh, dat wordt echt toppel hoor, met heel veel schuim. Ja, nou, jullie met z'n tweeën tegelijkertijd in bad, dat moet kunnen toch? Absoluut. Ja, dat zeker dat weten. Nou Renolf, daar gaan we niet over doorpraten, nee? want we hebben hier uiteraard weer voor de autosport uh, gebeld. Want, uh, ja, ten eerste, we hadden het vorige week we hadden het uitgebreid over de 24 uur van Daytona ja, en de Nederlandse ja. deelnemers en wat we ervan uh, konden verwachten. Is het een beetje uitgekomen van wat jij ervan uh, verwachtte?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 Ja, de, de ophanging aan de versnellingsbak, die boerak af. En dat was niet zeg maar gewoon een boutje wat afbrak. Nee, het was de complete steun. Nou, dat komt helemaal nooit voor. Nooit voor. En eh, ja, daardoor zijn uh, zij natuurlijk gewoon uh, 30, 40 onder achterstand gewoon. Toen dus is het gewoon klaar. Daar doe je niet meer met de overwinning mee. En nee. was gewoon uiteindelijk, ja gewoon, uh, uh, moet ik wel zeggen, heel erg zielig. Job van der die natuurlijk zijn klasse in de LP 2 won. Uh, samen met Boudet. En uh, nou, dat zijn eerste grote overwinning in een 24 uur wedstrijd En uiteindelijk werden ze dus 72 uur daarna dus gedisqualificeerd, omdat een van de skitblokjes onderaan de auto de veel was afgesleten. Wat? Ja. ja, dus uh, die is de overwinning ook vrij te laten. Ja, want uh, dat, te dat, was, dat was ons uh, succes als uh, Nederland natuurlijk. Dat en, was uh, ons Nederlands succes. Ja. Even jong, na de wedstrijd, je zag hem echt huilen.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 En uh, heel, ja, heel, nou, heel. ja, voor iedereen, hè, van uh, Robbie Frijns en. Uh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 Ja, uh, kijk alleen maar even naar René Lammers natuurlijk. Uh, uh, Rocco Coronel uh, jongens die gewoon nu gewoon staan te trappelen om uh, uh, uh, gewoon je autosport in te duiken in uh, mooie formuleklassers. En uh, dat zie je natuurlijk ook met Maya Weugen. Die heeft ook weer bij NP Motorsport weer getekend. Ja. Ook helemaal geweldig uh, voor uh, gewoon in zo'n formuleauto te gaan scheuren. Het is gewoon leuk dat dat gewoon allemaal kan. Want eigenlijk, als ik heel leuk moet wezen, we hebben in Nederland natuurlijk helemaal geen... Ja, uh, geen klassen meer waar die talenten zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus je moet er wel naar het buitenland toe. Je moet er wel gewoon de wereld, uh, bij de wereld intrekken. trekken. Ja, dat is zeker. De autosport hebben we niet meer. Nee. De sport autosport meer, dat is weg. Maar ja, MP Motorsport, die zorgt wel zo nu dan voor een talentje wat naar boven komt natuurlijk. Ja, en natuurlijk ook van Amersfoort racing. Daar gaan we het later in het jaar nog over hebben. Over Frits van Amersfoort met zijn hele...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 uh, Red Bull dus, uh, heeft ook een uh, rot begin gehad, hoor. Dus, uh, ja, dus uh, het zegt mij altijd uh, niet echt heel veel. Ik heb altijd zoiets, uh, die eerste testen, dan gaan we het zien in het hele verhaal. Uh, het is, uh, maar ze moeten ze gaan krijgen minder testen. En uh, dan uh, toch heel snel begint dat seizoen al, dus, uh, ja. Dus... We gaan en ik hoop echt voor Max dat de Red Bull toch denkt, ja, we ontwikkelen het nog een beetje door. Zeker. En uh, ja, we gaan niet uh, testen in uh, Barcelona. Dat is uh, over en sluiten, toch? Nee, nee het gaat allemaal naar, weer, uh, allemaal naar die, uh, die, die oh. zandbak zeg ik. Allemaal die naar die oliecheiken, ja. En, uh, allemaal die kant op, ja. Bahrein, hè, is het, uh, geloof ik, hè, bahrein, de testen. Bahrein dit jaar, ja, Dus ja. Uh, het, is in, het is allemaal weer in de zijn. Nou ja, ik ben heel benieuwd of sommigen nog wat proberen te doen met de deliveries in 2025. En dat gaan we allemaal meemaken in de O2 Arena in Londen op 18 februari. 18 februari? Heb je al kaart, of niet? Nee, ik heb een meisje die gek is op Londen, dus misschien moeten we naar Londen toe. Ja, want het is wel leuk. Ik zag prijzen van tussen de 70 en 100... 20 euro maximaal nou, of zo? dat is wel te doen. Ja, en dan kan je even zwaaien naar Hamilton of Max stappen. Ja, of, uh... en, en concert kost dat ook, hè? <laughs> dus nou ja, dat is, dat, dat, dat is ook zo. Ja, en je zit met allemaal racefans. in, in die, ja, nee. die mooie arena daar in Londen. Ja, uh, even afwachten. Ik, ik, ik, het is iets heel nieuws, hè, ook voor de Teams. hè. Zeker. Dus, uh...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 Zijn hoor. Nee, dat is... Nee, zeker niet. We krijgen er heel wat... Uh, weet, weet jij zelf uh, uit je hoofd? Oh, niet uit mijn hoofd allemaal. Maar Lozen zit er natuurlijk bij. Uh, Bart, Bartolotti... Nee, Bartolotti uh, zit hier ook bij. Oh, ik ben helemaal niet allemaal kwijt. Ja, hoor. volgens mij wel, maar... Ja, ja, ja, we krijgen er een hoop nieuwe bij. Dus dat is helemaal goed. En, ja, uh, en, ja, ja. En, en, en dat is leuk. Dat is goed voor de familie. Ja, Absoluut. want, uh, want dit, dit jaar hebben we een uh, jubileum natuurlijk. Vandaar ook dat we met z'n allen daar in die uh, O2 Arena de... Formule 1-auto's gaan presenteren. Dus uh, ja. Formule 1 75 jaar uh, live. Ja, Zo heet ja. het evenement ook, hè? Dus, uh... Ja. Nou, nou, ja, nou ja, Formule 1 bestaat al wat langer. Zo moet het kijken. Maar 75 jaar is natuurlijk. Ja. Uh, jongens, uh, de laatste tijd zie je nog veel. Uh, als je kijkt op media, heel veel filmpjes uit de jaren 70 en uh, uit de jaren 60. Wat is, het, wat is het eigenlijk gegroeid als je kijkt uh, hoe groot het uh, spektakel het geworden is?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 Nou, ik, ze zit, nou, ze zit daar. Ze zit heel erg mee te luisteren. Ik denk dat ze wel zoiets heeft Londen. Dat, dat trekt er wel aan geloof ik. Oh ja, nou ja. Ja, ze, ze lacht. Dus ik, ik ben bij de klokse, hè? Ik, heb, ik, ben, ik hou weer van je. Even, even een paar dagen Londen. Nou, gezellig. Hé, oh. hey, Rendel. Oh ja. Ik uh, ga je voor, zeker voor die tijd nog even spreken. Want het is weer 8 februari dat ik je weer ga bellen. Ja, vol, uh, volgende week weer. En dan, volgende week? Geen, geen idee waar ik dan uit hang. Maar nu zit ik twee daagjes in Maastricht. En uh, ben ik, uh, even zeggen, zit ik in het land van het goede leven. Ja. Dat is het hier wel, hè? -zeker, zeker weten. Genieten. Genieten oh, nee, van. En uh, laten, laten je oude cliënten, uh, om het zo maar even te zeggen, uh, je een beetje met rust of uh, alles nee, dagelijks nou, aan de nee. telefoon. van nee, nee, ze appen en bellen me de hele dag. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> dat dacht ik wel. Dat staat er ook dus in. Maar het is ook weer leuk dat, dat ze dat maak, doen. Maak niet, ja. niet uit, ja. Zeker. Ja? Hey, geniet ervan. Okay. Ik heb een leuk plaatje voor jullie uh, klaargezet. De okay. Jazzpolitie okay. jazz en liefdesliedjes. liefdesliedjes. De Jazzpolitie, kijken. Ja. Nou, ja. ja. ja, ze geven nog net geen zoen, maar dat komt helemaal goed. Oké, okay. hey, geniet ervan, ja. Renald. De tot volgende okay. week. Hoi.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 Dus we hebben nog 10 minuten om te gaan om te zien dat de achterstand weer gelijk dan wel om te buigen naar de voorstop. Ik uh, hou jullie op de hoogte. Ja? Is goed en ik kom rond 10 minuten kom ik weer bij je terug, Piet. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Hoi, ja. Helaas geen goed nieuws. Dus uh, vanaf Duintjesveld van uh, Piet Pijper de wedstrijd SC uh, Sanford tegen EVC, die Sanford uh, zo goed begonnen was met een 1-0, al heel snel is omgebogen naar een 1-2 achterstand. Het is even niet anders. Heel lekker dansbare muziek uit de jaren 80 zo op de Zandvoortse Radio. Zo vlak voor uh, het programma van Fred uh, met Entertainment for You. Als eerste 9.9, all of me for all of you. En daarachteraan zet ik deze even op, moet je horen. Deze. Die we altijd op de achtergrond uh, gebruiken bij uh, dit uh, programma. Dat is namelijk uh, Rainforest van uh, Paul Hartkastel in de speciale Jessie uitzin, uh, uitvoering. En uh, ja, je hoorde net ook een uh, plaat een beetje in een uh, Jessie uitvoering Inderdaad, uh, geremixed uh, door uh, Paul Hardcastle, de single van uh, Julian Noah-Joa en uh, Hot to Touch. Wij gaan uh, nog een plaat draaien en dan gaan we in het uh, Duitsersveld voor het slot van de wedstrijd. Laten we hopen dat SV Salford nog in de gelegenheid is om er toch in ieder geval minimaal gelijk spelletje van te maken. Eigenlijk hoop ik nog op een winst. Of dat allemaal erin zit in de laatste paar minuten, dat horen we zo dadelijk van Piet, die bij de wedstrijd aanwezig is. Er leed in de grote staat, het was in Wien, waarbij er alles tat. Er hatte Schulden, de natuur, doch in Nick alle Frauen. En jij riep: Na, come men rock me Amadeus. my superstar, er was populair. Er was zo exaltiert, hij Kaza had flair. Er was een virtuose, er was een rocky En alles riep: Na, come on, rock me Amadeus. my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 fysiotherapeut, want het uh, scheid zegt hij, ja, toch wat ouder is die zo uitzien die was uh, licht geblesseerd dus die moest zich even laten bezorgen het is reuze spannend, nog, nou, denk ik nog 1, 2, 3 minuten misschien en 2, 2, dus we, we hopen op die derde en we gillen ervoor achter allemaal de terras is helemaal op, in, in volle stemming ervoor, maar de EBC die wil wel heel graag wat dit puntje hier vandaan denk ik, dus die zullen er mee werken wordt wat tijd gerekt en zo zeker, maar we spelen wel de goede kant op uh, dat uh, motiveert weer extra maar... hè?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 Hij gaat net achter de heuvel weg. Ja, dat klinkt ja. wel heel mooi. <laughs> ja, het is echt een hele mooie zonsondergang. Ik heb ook nog foto op de telefoon met de zonsopgang. Maar die is ook wel mooi. Maar deze is ook heel mooi. Dan gaat hij voor de goal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hij ging via een hoofd van de zand voor de verdediger over de achterlijn. En dat betekent dat we een hoekschop krijgen. nu. Een hoekschop voor de EVC vanaf de links-buitenpositie, zeg maar, gaan we hem nemen. Ik blijf even bij jullie om jullie mee te nemen en hopelijk te kunnen melden dat hij er niet ingaat. De man van EBC legt de bal nog een keer neer, nog een keer neer. Uiteraard, 2-2 vinden ze goed. En hij neemt een heel klein aanloopje en 1-2-3. Daar komt de bal voor de goal. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. nee. Dat nee. was de er ook nog op de bal, ook dat nog, dus... Dat betekent een scheidsrechterbal als de bal, scheidsrechter de bal raakt. <laughs> dus die gaat hem nu weer gooien. Oké, oké. Het is echt grappig een scheidsrechter. Maar hij hoort hier niet meer te fluiten. Maar... En wat doet hij? Hij gooit de bal neer, wat doet hij nou? Hij geeft hem aan Zandvoort de bal. Ja, weg, ja je weg wil niet tegen de EVC spelen. Zandvoort de bal, koenberg Jos aan de bal. Naar rechts. Naar rechts. En Naitre Kostien, inmiddels in opvallen.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 ...zijn we toch niet helemaal opgelukkig, want we worden hier niet veel wijzer van uiteraard. Nee, helemaal niet. Uittrap, uittrap van de keeper van, op, dan gaat de bal richting Oh, ja, uitbal aan de zijkant. Schijzerder kijkt weer op zijn klok. Ik zit echt heel mooi, ik zit in tuin op een bankje. Het Willem Groen-bankje, hier op de zijkant, buiten het, buiten het complex eigenlijk.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 Ja, ja, ook Nou ja, we nemen hem nog even mee, Piet. Want ja, uh, ja dan maken we hem bij. gewoon vol tot het uh, einde ja, maar, wedstrijd. Ja. Hij geeft al toch, als toch nog een achterbal. Dus onze grenzegger Tom Loos heeft hem toch kunnen overtuigen dat het een achterbal was. Dus dat wordt een achterbal. Gelukkig. De, de, de keeper die gaat hem... Uh, Mika Bloem die loopt naar legt de bal neer op de, op de plaats waar het hoort met een achterbal. En gaat de, deze nemen. Zie dus vrij kijkt naar de scheidsrechter ondertussen wat die doet... maar.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 De scheidsrechter kijkt, kijkt ook in de zon, maar niet op zijn klok. Dan gaat hij naar voren. EBC weer op een kop. EBC heeft de bal weer onderschept. Rijen trap voor EVC in de middellijn ongeveer. Het zonnetje gaat weg meer, merk meteen dat het een stuk kouder is hier in deze plek. Ja, ja. Goed.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 van Gio, hoe heet die jongen? Nee, niet Gio, van Silvio. Met een hele moeilijke achternaam. Die ik 1 2, 3 niet kan uitspreken. Maar geweldige bek de laatste weken. Echt een mooi goal. 3-2. Ja, het moet tijd zijn, maar... Z Zeker, nou, we, we gaan er gewoon mee afsluiten. We gaan er mee afsluiten. 3-2. 3-2, en, en, en dan, wij... dan mocht het nog veranderen. Maar daar gaan we niet vanuit, hoor, Piet. Nee, daar gaan we niet vanuit. Oh, Oké, okay, dankjewel. dankjewel he. He. Hoi, hoi, en tot de volgende. Ja, En uh, daar hebben we Freds.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 En Danilo, Waters, die gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single. Ik laat je niet alleen. Oké. Okay. Ja. Je dus me vrij en ik laat je niet en alleen. Laat Ik laat je niet alleen. ja, en, ja. Uh, nou ja, en de nieuwe single natuurlijk van uh, René van Beeten. Ik, ik laat je gaan. Ik nou ja. Oké. Okay, en dan is Valentijnsdag binnenkort en dan krijg je ook allemaal van die uh, ja, nou ja, dat, uh, speciale dat, uh, Valentijnsplaten natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat, dat belooft niet veel goed zoals ik dat. Niet <laughs> ik laat je gaan. <laughs> Doei. Nou, veel plezier. Uh, ja, entertainment ja. voor jou, uh, Hoe kunnen ze plaat aanvragen? Eventjes naar www.zfmartiesten.nl Mooi, ik sluit ermee af. Dankjewel, Fred. Je veel plezier zometeen. En ik zeg tot volgende week. Dag. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.